met het NOS-journaal. In België is de evacuatie onderweg van alle inwoners van een dorp. Vanwege een brand trekt de rook over Westrozebeke in de buurt van Yper. Bij een bedrijf in diepvriesproducten brak vannacht brand uit. Er staan vriesinstallaties in brand en dat veroorzaakt veel rook omdat er ook nog uren over het dorp blijft hangen... is alle 3000 inwoners opgeroepen om hun huis zo snel mogelijk te verlaten. Ook in Ieper moeten mensen ramen en deuren gesloten houden. De VRT meldt dat er opvang is geregeld voor de geëvacueerden. De politie heeft een dode vrouw gevonden in een bad in haar tuin in Kaatsheuvel. Volgens de politie zijn er verdachte omstandigheden. Meer details zijn niet bekend. Een 21-jarige man is aangehouden voor betrokkenheid. Hij woonde niet in het huis... Bij omroep Brabant vertellen omwonenden dat ze de vrouw rond 6 uur vanochtend nog hoorden zingen. Drie kwartier later werd ze uit het water gehaald. Twee gevangenissen die door de Rode Kmer in Cambodja werden gebruikt, komen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, ook een voormalige executieplaats wordt opgenomen. Zo blijft de genocide die gepleegd werd door het regime in herinnering. De communistische Rode Kmer kwam in 1975 aan de macht. Tegenstanders werden opgesloten, gemarteld en vermoord. Naar schatting 1,7 miljoen Cambodjanen kwam om. De executieplaats die op de erfgoedlijst komt... staat dankzij een film uit de jaren 80 bekend als The Killing Fields. De leider van een van de grootste drugsbendes van Ecuador... wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan de VS. Bendeleider Fito heeft met de uitlevering ingestemd. Hij wordt in de VS verdacht van zeven aanklachten... waaronder drugs- en wapenhandel. In Ecuador is hij veroordeeld tot 34 jaar cel... Het weer vanochtend af en toe bewolking, maar vanmiddag vooral zon. Behalve in het oosten, daar kan nog een bui vallen. Het wordt 23 tot 27 graden. Morgen wolkenvelden, zon, af en toe een bui en zo'n 24 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 ZFM in de ochtend. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Je suis le dauphin de la de Place Dauphine En la Place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de valais. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les striptigeux sont habillés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures. S'éveille, Paris s'éveille. Le café dans les tasses, les cafés des toits à leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures.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 La tour est fait la froid au pied, l'arc de triomphe est ranimé. Et le velisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Paris s'éveille.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 Hoe ook weer? Um... Jacques Dutroux. Jacques ja. Dutroux. Uh, met Paris vijf uur rijden, zei hij wel het vroeger. Ja, zoiets. <laughs> en dat klopt ongeveer wel vijf uur ongeveer rijden. Ongeveer wel. Ja. Ja. Uh, goedemorgen Zandvoort. We zijn uh, beland in het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. En uh, ja, ik zal nog even uitleggen wat we precies uh, uh, gaan doen uh, in dit tweede uur. We gaan zo luisteren naar een, uh, naar een verslag wat ik uh, gemaakt heb met... Uh, de wethouder Jan-Jaap de Kloet... over de aankoop van het casino... en uh, over het nieuwe Zandvoortse raadhuis. Uh, want dat gaat ook uh, volledig op de schop. Daarna uh, gaan we met hem praten... over het, uh, het ambi ambitieuze meerjarenvergroening vergroening van het dorp. Nou, dat is uh, alleen maar heel positief. Dat, uh, dat gaat er heel mooi uitzien. Uh, Jan-Jaap uh, ja, is natuurlijk uh, de wethouder van dit soort dingen. En daar hebben we mee gesproken in een leeg casino... En uh, dat is toch wel heel bijzonder om daar rond te lopen in een leeg casino. Met, uh, met niets, uh, ni en e eigenlijk helemaal niets. Er was één bank waar, uh, waar, je, waar je kan zitten. En, en uh, dus daar hebben we, hebben we het ge uh, gesprek opgenomen. Dus laten we gaan luisteren naar Jan Jaap de Kloet, wethouder in Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort, op ZFM. ZFM. Nou, we zitten hier uh, in een leeg casino. En ja, wat zou je zeggen, wat, wat doe je daar? Maar het lege casino is nu van de gemeente Zandvoort. Jan-Jaap de Kloet, wethouder, zit naast me. En ja, die gaat ons uitleggen wat er precies mee gaat gebeuren. En uh, hoe het gaat gebeuren. Ja, Het is uh, onderdeel van uh, nou, de hele ontwikkeling op het, op het Badhuisplein. De gemeenteraad heeft daar in februari een plan voor goedgekeurd, het zogenaamde stedenbekundig plan, waar dit een onderdeel van is. Uh, toen we daarmee bezig waren, toen was het nog niet in het bezit van de gemeente. En um, we hebben gezegd van het deel Holland Casino is het zogenaamde gearseerde gebied. We stellen het plan vast en de invulling van dit plot komt later. Nou, we zijn nu op het punt aangekomen dat het in het bezit is van de gemeente. Um, voor de komende tijd uh, gaan we er een voorlopige invulling aan geven. We zijn nu met heel veel mensen aan het nadenken van hoe zullen we dat op een leuke manier doen. Uh, niet om alleen om het gebouw goed te gebruiken, maar ook om te voldoen aan de uh, ja, uitgangspunten van het uh, 365 dagen per jaar... aantrekkelijk zijn van Zandvoort. Nou, allemaal ideeën. Ik heb nog een hele lijst gekregen. Die ga ik nog eens even rustig op, uh, op studeren. Uh, daarna moet het uiteindelijk een plek worden waar nieuwe woningbouw komt. Ja, en hoe gaat zo'n aankoop uh, in zijn werk? Uh, ja, dat, dat is iets wat uh, niet gebruikelijk is. Het is een, een ongebruikelijk pand. In die zin dat het komt niet zo vaak voor dat dit leeg komt te staan... Uh, en te koop wordt, uh, wordt aangeboden. Uh, het eerste is het zo dat je praat over het feit dat het casino ging sluiten. Mm -hmm. in, uh, op 1 februari gesloten. Uh, en toen dat zich aandiende in het najaar uh, hebben we besloten... en ik, ik heb er echt wel druk op uitgeoefend bij de ambtelijke organisatie... dat doe ik niet zo heel vaak, maar in dit geval wel... dat ik heel snel wilde dat het voorkeursrecht werd gevestigd. Dat betekent dat als het te koop werd aangeboden... de gemeente als eerste partij uh, aan de beurt was om het te kopen. Ja, bijkomend voordeel is natuurlijk een parkeergarage. Zeker, ruim 100 plekken zijn erin. Nou, op deze plek aan de boulevard... Ik zeg wel eens uh, grappende wijze: als je hier parkeert, sta je zo wat op het strand met je auto. Uh, ja, dat is natuurlijk een hele waal, heel, heel waardevol element erin. En uh, de parkeergarage is goed. We hebben hem extra laten testen van, voor de aankoop. Uh, is je zo goed als men zegt? Dat klopt. Moeten wel wat aanpassingen gedaan worden. Uh, voor de toegang, voor het betalingssysteem er zit nog een lift in... maar die komt in het casino uit. Dus daar moeten we even goed naar kijken hoe we daarmee omgaan. Uh, maar ja, ik denk dat dat wel een heel erg waardevol element is. En daar is een budget nu van 100.000 euro voor losgemaakt, hè? Ja, zeker. Dus bij de aankoop is er een extra budget voor de parkeergarage gedaan. Dus dat is uh, er moeten de deuren in komen, slagbomen, betaalsysteem. Uh, nou, verder nog aanpassing uh, op nou, hoe kom je erin, hoe ga je eruit. Ook voor de toegankelijkheid. Mm -hmm. Dus uh, er moeten nog een paar dingen aan gebeuren... Dat dat wordt zo snel mogelijk gedaan. Echt of het midden het seizoen klaar is, dat is nog even twijfelachtig. Maar uh, het zo snel mogelijk uh, moet die in werking komen. Ja, en uiteindelijk gaat het hele pand uh, straks uh, gesloopt worden. Dat nou zijn we wel een paar jaar verder. Dus dat, uh, ja, ja. ja voor dat je uh, we moeten nu uh, echt een plan maken. Een mini stedelijk we kunnen een plannetje uh, voor, voor deze plek. Uh, uh -huh. nou, dan gaat weer naar de gemeenteraad. Dat heeft een procedure. Dan ga je de vergunningtraject in. Je gaat uh, tenderen. Dus je en je gaat aan partijen vragen van schrijf in met uw plan. Mm -hmm. Dit zijn de voorwaarden. Dat duurt allemaal een tijd. Uh, dus ik denk dat we dan echt wel over het, nou minimaal twee jaar praten. En in die, in die periode, wat gaat er dan gebeuren met dit pand? Ja, een tijdelijke invulling. Dus daar zijn we nu aan het kijken. En dat kan van alles zijn. Bedrijven uit Zandvoort hebben zich ook er, er letterlijk rechtstreeks bij mij al gemeld. Als ze er wel ideeën over hebben. Daar zijn we zeker mee in gesprek. Um, we kunnen ook iets doen in de, in de leisure uh, Die willen ook niet iets doen, wat hierin zetten, wat we al heel veel hebben. Mm -hmm. Dus het moet ook iets speciaals zijn. Een Tato tatoeageswinkel. Uh, uh, uh, nou ja, ik wil geen voorbeelden noemen, maar, maar kijk, echt horeca bijvoorbeeld... zou mm -hmm. ik uh, niet zo snel aan denken. Uh, maar wel iets waar leuk is om toe te gaan in de zomer en de winter. Ja. Want dit wordt een onderdeel van het hele Badhuisplein natuurlijk. Ja, zeker ja. Het is natuurlijk al onderdeel van ja, het Badhuisplein. Het. Alleen de, de nieuwe aanpak, de nieuwe invulling, uh, past in de hele ontwikkeling van het Badhuisplein. Ja, en wanneer zijn de, de plannen klaar? Nou, wat hier gaat gebeuren, ja, daar hopen we in de komende, nou je zegt jaar, uh, mee aan de slag gaan. Hangt een beetje vanaf hoe snel dingen gaan uh, en waar we eventueel nog tegenaan lopen. Dat weet je nooit van tevoren, maar ik denk dat je de schetsen uh, in het komende jaar kan maken. Uh, dan ga je dat vergunningentraject in, dus dat duurt al wat langer. Um, en ik heb natuurlijk veel contact met de uh, ontwikkelaar van het hotel. ander deel van het Badhuisplein. En die zijn echt keihard aan het werk. Ook om heel snel uh, vergunningen te gaan aanvragen. En uh, ja, die wilde ik ook gewoon uh, starten. Ja. Tegelijkertijd zijn we aan de noordkant van het plein ook bezig met de appartementen daar. En we zijn nu bezig om de, de tender uh, te, te, te schrijven van nou aan welke voorwaarden moet je voldoen? Wil je hier appartementen bouwen? Wat is de tender? Ja, dat is een, een, uh, een aanbesteding. Oké. Okay. Uh, Sorry voor de factoren. Nee, maar ja, dan weten de mensen ook waar we het over hebben. Ja, en dat is het allerbelangrijkste, want, ja. goed ik het zeg, want daar doen we het namelijk voor. Ja, we precies. doen het gewoon voor de inwoners van Zandvoort. Juist. En iedereen die hier heel graag komt. Ja. Uh, dus daar zijn we, nou, dag en nacht is misschien wat overdreven... maar uh, vele uren per dag uh, mee bezig. Ja, en nou, het houdt natuurlijk niet met Badhuisplein -Bad -Bad op... want uh, het raadhuis gaat ook uh, op de schop. Ja, dat bestaat eigenlijk uit twee delen. Hè. We hebben het monumentale deel, ja. uh, het Rijksmonument. Uh, daar zijn nu de eerste plannen voor geplaatst gepresenteerd bij de Raad in een zogenaamde staknotitie. Het woord zegt het al, dat is de start van de hele ontwikkeling. Uh, daar willen we echt het, het college, de administratie, of weet het, de, het secretariaat moet ik zeggen, uh, bijvoeren uiteraard de gemeenteraad, want dat is natuurlijk de, de belangrijkste bewoner van het pand. En tegelijkertijd het wat nieuwere deel, uh, uit de jaren 80, 90. Uh, daar komt echt een hele nieuwe ontwikkeling voor woningbouw, vooral. Uh, dat wordt gesloopt ook? Ja, wordt gesloopt en, en daar moet een uh, de belangrijkste ontwikkeling, daar is, is woningbouw. Dat zeg ik. Een klein beetje voorzichtig, omdat we ook nog kijken of we daar misschien wat functies, de baliefunctie bijvoorbeeld, toch daarin kunnen onderbrengen. Ja, ja. En hoeverre is die, die hele wet van stikstof en bijkomende problemen? Hoe gaan jullie daarmee nou om? Want dat duurt natuurlijk allemaal langer, omdat het ja, niet zo makkelijk is. Nee, het is zeker super ingewikkeld. Het is het grootste probleem van dit moment als het gaat over ruimtelijke ontwikkeling. Um, ja, dat moet je goed uitrekenen. Er zijn wel rekenmethodes om te laten zien dat je minder gaat uitstoten. Want dat is steeds de bedoeling. Um, daar zijn echt specialistische bureaus mee bezig. Daar kijken zelfs juristen mee. Um, en ja, die berekening moet je heel goed maken. En vervolgens inleveren bij de provincie. Die, is, die gaat erover, met bevoegd gezag. En die geeft daar al een oordeel over of het wel of niet kan. Ja. Um, maar dat, dat is dat is een ingewikkeld proces. Maar uiteindelijk wordt het raadhuis een stuk kleiner. Uh, er is nu heel veel ruimte over. Dus in mm -hmm. het nieuwe deel en het monumentale deel zit nog zoveel lucht. Zeg maar, dat je met, op een hele slimme manier dat uh, opnieuw kunt indelen. Waardoor iedereen die er nu zit uh, er gebruik van kan maken. We hebben mm -hmm. zelfs nog gekeken, en er wordt ook rekening mee gehouden. dat er een kleine uitbreiding is. Omdat er altijd wordt gesproken over het zogenaamde kernteam. Mm -hmm. Ambtenaren die dedicated voor, uh, voor zandvoort werken. Nou, ook daar wordt gekeken: van kunnen die ook nog een plek krijgen in de komende jaren. En je doet zoiets ook voor de komende, nou laten we zeggen, 20, 30 jaar minimaal. Ja. En, en welke onderdelen zitten er in Haarlem? Nou, alle onderdelen zitten in Haarlem, maar er zijn natuurlijk bepaalde onderdelen die echt specifiek gaan uh, voor Zandvoort. Als je kijkt bijvoorbeeld het hele strandverhaal, uh, uh, dat is natuurlijk uh, Zandvoorts uh, met de paviljoenhouders, uh, de wijze waarop wij hier met de ruimtelijke ordening omgaan, de verdichtingsstudie die we hebben gedaan. Uh, er zijn zulke specifieke Zandvoortse uh, voorwaarden eigenlijk om bijvoorbeeld woningen te bouwen. Mm -hmm. Um, ja, dan moet je echt wel kennis van het dorp hebben en de gevoel hebben en weten wat het is. En ook, ik zou maar zeggen, de Zandvoortse taal spreken om het goed te kunnen doen. En ik denk, en dat merk je ook wel, dat als je hier zit of hier veel zit en uh, je gaat zo te werk, dat het echt grote voordelen heeft. Dat is zo'n hele nieuwe inrichting van zo'n zo pand, wie doet dat? Ook daar zijn bureaus voor. En er wordt nu, uh, we hebben die startnotitie is vastgesteld. Dus we hebben gezegd, nou dit willen we gaan doen. Mm -hmm. Nu wordt er gesproken met een architectenbureau die daar een, uh, een slim plan voor gaat maken. En ook tekeningen en tot op de centimeter uitrekent. Wat daarbij nog belangrijk is, dat we contact hebben met uh, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Om te kijken of uh, alles doen volgens de regels. Omdat het een rijksmonument is, is dat een, een belangrijke partij om uh, goed mm -hmm. contact mee te houden. Ja, u heeft ook gezegd uh, dat het uh, kleiner, maar ook minder begrotelijk wordt. Uh, waar ligt dat dan aan? Het ligt vooral aan de duurzaamheidsmaatregelen die genomen worden. En de, als je ziet hoe nu uh, de verwarming en, en de koeling uh, gaat. Als je boven kijkt op zolder zie je wat uh, apparaten staan, uh, buizen lopen, helm in de kelder. Er staat ook nog uh, het een en ander. Nou, ik denk als je dat vernieuwt, dat je daar een enorme slag maakt in uh, gewoon de dagelijkse exploitatie van je pand. Ja, dus uiteindelijk is het alleen maar voordeel. Eigenlijk wel. Heel goed. De participatie van het traject. Ja, nou kijk, ik heb gezegd bij alle gesprekken met ambtenaren... het is het gemeentehuis. Mm -hmm. En ik zeg, dat, dat moet het ook zijn. Het is het huis van de gemeente. Dus als we hiermee aan de slag gaan en we gaan een nieuwe indeling doen... en we doen ook de woningbouw erbij, wat een impact heeft... zeker in het, in het oude centrum, vind ik, vinden we... Dat de inwoners daar uh, ongelooflijk goed van op de hoogte moeten zijn. En misschien ook wel goede ideeën hebben. Maar die moet je er echt heel goed bij betrekken. En uh, goed vertellen wat we willen. Wat het voor gaat dienen. Uh, wat het betekent voor hen zelf. Uh, wat ze wel of niet uh, terug kunnen vinden. Uh, dus de inwoners zijn echt uh, superbelangrijk om die uh, goed te informeren. Ja. En goed communiceren. Kijk, participatie is gewoon vertellen wat je doet. Maar het is ook communiceren. En ook regelmatig vertellen wat je doet. Ja, en ik heb begrepen dat de burgemeester dan weer in het oude de gedeelte gaat zitten? Um, dus, nou ja, of, e geldt het ook voor de wethouders? Uh, ik, ik hoop het wel. Ik, had, ik, ik heb wel een paar plekjes gezien waar ik graag zou willen zitten. Uh, ja, nee, het, het bestuur, hè, dat is het college van burgemeester en wethouders... Uh, zou dan een plek moeten krijgen in het uh, monumentale pand. En het monumentale pand blijft zoals het is? Dat blijft zoals het is. Eén dingetje wel, en daarom moeten we ook met de Rijksdienst over praten. De zolder wordt nu bijna niet gebruikt, een beetje voor opslag. En we gaan kijken of we dat ook als kantoor kunnen gebruiken. Dat zou kunnen betekenen dat we daar een aantal dakkapellen willen maken. En de vraag is of dat mag. Daarvoor moet je ook voor zo'n dienst inschakelen. Tegelijkertijd, en dat vind ik ook wel bijzonder... je ziet vaak dat bij oude gemeentehuizen, oude raadhuizen... het een hotel wordt of woningbouw helemaal... En nu blijft het in functie. Het is gebouwd als een raadhuis mm -hmm. en dat blijft het ook. Dus ja. ik denk ook een sterk argument hebben om een uh, aantal grote aanpassingen te kunnen doen. Oké, okay. en, en het plein ervoor? Uh, is, zijn daar al plannen voor? Uh, we hebben in de raad een zogenaamde pleinenstudie gehad. Mm -hmm. uh, daarvan heeft de raad gezegd, hoe ja, het opgeschreven is, is het wat uh, onduidelijk. Uh, dus neem het nog even terug en, en kom met een wat gestroomlijnder uh, plan. Daar zijn we ook mee bezig. Uh, dat zal in het najaar, einde van het jaar, uh, weer naar de Raad toe gaan. Uh, met de eerste contouren. Waarbij er ook gedachten zijn om de... Ik, dat is mijn uh, idee erbij. Zeg maar de pleinen. Uh, heb je over het, het Kerkplein, de Raadersplein... Uh, Gasthuisplein niet te vergeten en ook het uh, LDC uh, uiteraard, uh, het plein daar. Um, om die veel meer met elkaar te verbinden, op een of andere manier. Ik weet nog niet hoe, maar ik zie daar wel connectie. Ook als je gewoon op, op straat loopt, heb je wel connectie. Mm -hmm. En misschien zou je dat wat duidelijker moeten zijn... dat, dat die pleinen er ook uh, zijn en dat ze iets met elkaar te maken hebben. En het, uh, het uh, dingetje in het midden, hoe noemen ze dat? De muziekkoepel, zeg maar. Ja. Uh, Blijft hij nou ja, staan of, of gaat hij weg? Mijn persoonlijke mening is uh, dat hij daar best mag blijven staan. Ik weet dat er ook andere gedachten over zijn. Uh, nou, we zullen een plan maken waarin dat duidelijk naar voren komt. Mm. En, uh, de, ja, de, kijk, de raad gaat over twee dingen, heel belangrijk. Namelijk de buitenruimte en het geld. Uh, dus als het over de buitenruimte gaat, leggen we een voorstel voor bij de raad. En die gaat erover. We gaan even wat uh, muziek uh, luisteren. En dan, daarna komen we terug op het andere onderwerp. En dat is het groen. Het ja. groen in de openbare ruimte. Het groen in de openbare, nou, dat is het. Oké, okay. true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 Wethouder Jan-Jaap de Kloet in het casino hier. We hebben wel de ruimte hier. Absoluut. Toen het uh, leeg was en ik voor de eerste keer kwam kijken... toen dacht ik echt wow, Dit is echt veel groter dan ik, uh, dan ik dacht. Als je er, er omheen loopt, dan zie je eigenlijk wel uh, hoe ja. groot het is. We zitten nu in het, echt in het oude casino, in de speelhal. Boven zijn nog een aantal kantoren en een keukentje. En het, ook dat is uh, veel ruimte. En uh, met een beetje goede wil heb je ook nog een dakterras. Ja. En als je daar staat, dan heb je een schitterend uitzicht over het strand en de zee. Dus dat is, uh, het is echt een hele mooie plek ja. dit. Is het is eigenlijk niet zonde om het allemaal af te breken. Uh, nou ja, kijk, het, het doel is dat wij uh, iets willen doen... wat bestendig is voor de toekomst van Zandvoort. Mm -hmm. uh, ik denk dat woningbouw daar echt wel een goed ding voor is. Het is niet alleen woningbouw, omdat er ook wordt gesproken... over een zogenaamde commerciële plint. Hè? Dus op de begaande grond zouden dan... Commerciële activiteiten moeten zijn, wat het ook mogen gewezen. Uh, je moet niet vergeten dat er naast een, een, een nieuw hotel komt te staan. Uh, daar praten we uiteraard ook mee. Dus het zou mooi zijn om te kijken of we daar misschien nog een uh, ja, soort samenwerking of iets op elkaar kunnen afstemmen. Uh, dat het wel een mooi geheel wordt, in ieder geval. Ja, daarnaast is in uh, uw portefeuille uh, het groen, het groen in Zandvoort. En daar zijn er ook allemaal nieuwe plannen voor. Hè? Ja, dus een groot budget uh, voor het groen... Uh, ter beschikking gesteld door de gemeenteraad... Uh, zijn we hard mee bezig. Um, dat heeft ook wel consequenties voor het groen. U um, hebben misschien gehoord dat in de commissie was gevraagd... Van, goh, we zien een soort kaalslag uh, gebeuren. Is dat nou wat de bedoeling is? Uh, het antwoord daarop is ja. Omdat er heel veel bomen, struiken uh, en planten... Uh, zo hard gegroeid zijn in de afgelopen jaren... zonder dat er iets aan gedaan is, dat die nu... Toegegeven, rigoureus, even zijn teruggesnoeid. Maar je ziet nu, als je er naartoe gaat, en ik ben laatst ben ik op een aantal van die plekken geweest, het nieuwe groen er alweer vrolijk uitkomt. Dus het wordt echt heel mooi. En wat, wat zijn de grootste projecten die daarin vallen? Nou, in zijn geheel eigenlijk uh, het, het op orde brengen van het uh, openbaar uh, groen. Uh, de Raad heeft uitgesproken dat het, het niveau moet omhoog. Uh, op sommige plekken is dat ook zo. Uh, in verschillende delen van het dorp uh, kun je ook wat verschillende niveaus uh, aan, aanbrengen. Uh, maar het moet, er gewoon, het moet gewoon goed ogen. Het moet uh, goed geschoffeld zijn, om maar iets uh, simpels te noemen. Uh, dus de, de strijken moeten niet helemaal over de stoep groeien. Dus dat moet goed worden bijgehouden. Uh, planten moeten vervangen worden daar waar het... Uh, waar Dood zijn. Uh, nou ja, dat is echt een heel groot project, eigenlijk. En je ziet bijvoorbeeld in, in uw Noord. Hè, was laatst bij de Kees uh, is het ook nog uh, dat daar bijvoorbeeld nieuwe speeltuintjes komen, dat daar het groen wordt, wordt aangepakt. Uh, ja, dat zijn uh, belangrijke impulsen, gewoon om een ja, om, om upgrade, om het goede Nederlands woord maar even te gebruiken, te geven aan, uh, aan zandvoort. Ja. En uh, ja, er zijn natuurlijk ook een hele hoop uh, uh, uh, dingen die te maken met, hebben uh, met, met de straat en met, met de stoepen en, en uh, trottoirs waar we over lopen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de uh, Oranjestraat is natuurlijk best een, een, een probleem. Ja, het, het punt is... Kijk, als we op één plek bezig zijn... Laatst had ik een berichtje op Facebook gezet. Nou, dat ziet er mooi uit. Uh, een goede actie geweest dat je meteen twaalf berichten krijgt. Ja, maar bij mij in de straat uh, is het nog één grote puinhoop en uh, kan er niks. Je kunt niet alles tegelijk doen. Nee. Dit soort dingen, en zeker als het gaat over de openbare ruimte... of het nou de straat gaat, of de riolering, of het groen... dat is echt een investeringsplan van jaren. Uh, omdat je gewoon niet alles tegelijk kan doen. Het nee. zou ook een beetje raar zijn als het hele dorp twee jaar overhoop ligt. Dus het is gefaseerd. Dus als er nu mensen zijn en inwoners zijn die zeggen van... ja, bij mij in de straat niet vrij... ten eerste zou ik willen vragen, laat het weten. Want als er echt een soort acuut probleem is, moet dat worden opgelost. Maar weet dat we stap voor stap uh, nou bijna het hele... Het dorp uh, aanpakken. Enkele met straat is, uh, is een klap opgegeven. Ja, een goed voorbeeld. Dat is dus een groot project uh, vanwege de riolering die vervangen moet worden. Uh, wordt, dat is dan de term, maak je werk met werk. Dus de riolering moet worden vervangen en dan wordt er meteen gekeken van... nou, hoe kunnen we nou de straat goed inrichten met de stoepen, met de parkeervakken, met de ruimte eromheen. Kan er meer groen komen? Sommige raadsleden uh, die willen graag veel bomen in Zandvoort. Dus er wordt meteen gevraagd, goh, als u toch bezig bent, kunnen hier wat extra bomen uh, komen... Ook langs de van Laan, hè? dat wordt geasfalteerd binnenkort. Daar uh, nou, zijn we ook aan het kijken of de extra bomen uh, mm -hmm. kunnen komen. geeft ook verkoeling, het heeft allerlei uh, ja, voordelen. Het gaat uh, ook als het gaat over uh, klimaatadaptatie bijvoorbeeld. Uh, dus dat wordt echt integraal, zoals het er mooi heet, nagekeken. Het is al bijzonder dat dat in het verleden nooit is gedaan. Op, op zo'n uh, uh, grote wijze. Uh, ja, daar kan ik. Dat weet ik niet. Ik uh, kan er moeilijk iets over zeggen. Uh, ik vind wel dat als je plannen hebt. En dat geldt niet alleen voor de uh, plannen in de openbare ruimte: de dus zogenaamde civiele projecten. Maar ook de ontwikkelprojecten: Bad Isplein, Entreegebied, Antreegebied, Curie-Dex, Heimanshof. De Middenboulevard, Watertorenplein. Uh, ja, als dat er ligt. Ja, vind ik dat we met z'n allen moeten kijken: van nou, wat, wat ligt er en hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Ja. Dat, dat moet de eerste stap zijn. Ja. En als je dan. Nou, problemen probleem gedoe. Ik zeg, nou, dan gaan we proberen om die problemen op te lossen... en het gedoe weg te nemen. En dan schiet het al aardig op, moet ik zeggen. Hoe staat het met de watertoren? Uh, een deel staat er nog. <laughs> en, uh, Heel klein deel. Heel <laughs> klein deel. Nee, de, de, de kwaliteit van wat er... Uh, uiteindelijk stond als, als restant. Hè, toen de, de buitenschil weg uh, was gehaald, was de kwaliteit minder dan men had gedacht. En bovendien werd er asbest uh, gevonden. Dus dat heeft echt vertraging. Vandaar op... dat die ingepakt is nu. Ja, nou ja, ook dat. En uh, dat het niet wegwaait. Uh, volgens mij is die asbest nu weg. En uh, kan in de komende. Nou, zeg maar anderhalf jaar. Uh, aan de wederopbouw worden ge, uh, gewerkt. Dat, dat is een woord met een, een lading. Maar dat bedoel ik echt zo dat. Het is een iconisch gebouw, een, een landmark in, in Zandvoort. En uh, iedereen wil dat daar iets moois komt weer. Ja. Het was al mooi, het, is, het wordt denk ik nog mooier. Ja, ja dat is mooi om te horen. Ja, zeker. Nee, echt, echt heel belangrijk. En, uh, nou ja, dan zie je dat als je van zuid naar noord gaat... dat je de, de Watertoren hebt, uh, de Watertorenplein. Daar is volgens mij iedereen heel erg tevreden over. Mm -hmm. uh, ga je langs de Engelbertstraat, je komt dan langs het Badhuisplein. Uh, het, het entreegebied. En we zijn ook bezig met de eerste contouren... voor een nieuw plan voor de hele Noordboulevard. Er uh, wordt ook aan gewerkt in, dit, uh, in, de, nou, in de maanden na de vakantie. Uh, komt daar een eerste plan naar de gemeenteraad uh, toe. Um, dus ook daar uh, willen we een, uh, nou, een slag in slaan ja. en sling een slinger aangeven. De duimwachter gaat ook lekker hard. Ja, dat is echt een particulier project. Ja. Heel mooi. Ik ben de laatste nog even wezen kijken. Um, en ook heel knap hoe dat gedaan is. Ik, dat geldt eigenlijk ook voor Curidex. Ik denk dat heel erg te prijzen is dat gewoon zandvoorters, particulieren, uh, de, de, hun nek uitsteken en... Um, zal, zal ik het netjes zeggen? Durf hebben om dit soort projecten op te starten. Ja. Want het, het, het A, moet je lange adem hebben? B, loop je echt een risico? Eh, en je moet ook tegen de, de weerstand kunnen mm -hmm. van dat mensen toch altijd weer bezwaar maken. of Hoewel het bij de Duimwachten niet gebeurd is. Uh, althans, niet van particulieren. Er was wel gedoe uh, in, de, in het proces. Uh, ook daar moet je tegen kunnen. Dus dat, mm -hmm. ik, echt een petje af voor degenen die dat doen. Nou, uh, straks schrijven verkiezingen. Zeker? Uh, we gaan er vanuit dat uh, Jan-Jaap de Kloet als wethouder uh, uh, er nog uh, gaat zitten. Uh, nou, ik heb het al een paar keer gezegd. Uh, jullie, ja, ja, het grappig, weet ik. Een grappig het gesprek wat ik met jou en Hans heb. Uh, vraag ik het elke keer. Ja. En uh, je weet wat mijn reactie dan is. Uh, als het volk mij roept, dan uh, ben ik beschikbaar. Ja, precies. Nou, uh, zeer bedankt voor deze uh, uitgebreide uh, uitleg. En uh, ja, het is leuk om hier uh, dit in het uh, lege casino te doen. Wat toch een beetje triest is natuurlijk. Triest? Eh, het is wel leuk als je hier rondloopt... dat je de beelden van vroeger... want iedereen ziet denk ik al een keer of een paar keer geweest... meteen, oh, hier stond dat en hier stond dat. En wat was daar ook alweer? Dat ja. uh, je het meteen op je netvlies he, uh, hebt. Dus het, het is ook een gebouw met een historie. En ja. uh, nou, het leeft toch wel een beetje voor in uh, ons collectief geheugen. Dat denk ik ook, ja. En uh, ook, de, ook voor de mensen die al hun geld hebben verloren. En gewonnen. Ik, ik sta nog steeds positief. Dus, Oké, okay, uh, dat is lekker, dat is lekker. Nogmaals zeer bedankt... En, uh, Euh, mooie, euh, mooie zomer. Dankjewel en euh, graag gedaan. Oké. Okay. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. FM. Jongen, rustig. Nirvana, het smells like teen spirit. En uh, uh, je weet hoe ze aan de titel zijn gekomen, Marja. Ik, ik lees het net, ja. Ja, Kurt uh, Cobain, dat is de zanger. Die is, ja. uh, die is overleden, heeft zelfmoord gepleegd in de jaren negentig, en die had een relatie uh, en met, met uh, Kathleen Hanna... En die zat ook in die band, en die trekt, uh, trok regelmatig met uh, Kurt Cobain op. En op een avond schreef Kathleen... Kurt smells like steam spirit op de muur. En als Kurt de volgende morgen wakker wordt... denkt hij dat het slaat op anarchie, uh, rebellie en revolutie. Echter, het is een misverstand. Kathleen bedoelde namelijk dat hij ruikt naar een deodorant... Teen Spirit, die zijn voor Toby droeg. Ik wist dan maanden na het uitbrengen van de single... Dat, het, dat deze deodorant bestond. Dus het gaat eigenlijk over deodorant. Heel bijzonder, ja. ja. ja. Het is wel een van de meest beroemde nummers van, van, van de ja. band. Dus, uh, en het is nog steeds een cult band. Uh, uh, uh, ja. Uh, ja, De, de, de Kerkstraat, ja, jij, jij komt er natuurlijk ook regelmatig... Uh, die heeft natuurlijk de, de Walk of Fame, zoals het heet. Ja, het is een beetje gehaperd. Ja. En uh, nou had ik het er met uh, uh, Jan Jaap de Kloet over. En die, uh, die wil dat wel graag weer in ere herstellen. En dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. En uh, ik, hij is ook benieuwd hoe, hoe uh, ja, de mensen daarover denken. Want ik zie regelmatig mensen uh, staan te lezen. Ja. Wie daar, wie daar hebben. Dus is misschien wel een heel leuk, uh, ja, leuk gegeven. Wat zou je willen hebben daar? Nou, ik vind dingetjes sowieso... Die moet daar ja. op. Ja, ja. En, en uh, hoe heet die andere jongen die nu uh, die hits heeft? Ja, die, die, uh, die Zandvoortse jongen? Ja, die moet er ook bij. Dus er zijn nou ook ja, er zijn wel een aantal mensen die erbij horen, vind ik. Vind ik wel, ja. ja. ja. Dus uh, nou, we gaan ons kei, een keihard maken. Zullen we nog één plaatje doen en dan uh, gaan we. Uh, prima. Gaan we door met de volgende gast. Uh, die telefonisch wordt uh, benaderd. Dat, is, uh, dat gaat over de expositie Panorama in Zandvoort. Maar die wordt uh, vertoond in, uh, in Haarlem bij het ABC uh, in Haarlem. Ja. Dus. Uh, Eerst even een stukje muziek nog. Phil Collins met Another Day in Paradise. Nou, dat... Uh... Collins en een ADD in Paradise bij Radio ZFM. Het is bijna kort voor twaalf. En we hebben aan de lijn Henk Geist van, uh, van het uh, Architectuurcentrum in Haarlem, met ABC. Uh, goede, goedemorgen nog steeds. Goedemorgen. Ja, um, van, ja we, we bellen u over de expositie Panorama in Zandvoort. Wat een bijzondere ja. locatie om uh, een, een, uh, ja, een, een expositie over Zandvoort te houden. In Haarlem? Ja. ja. Ja, Le wel ja, leuk, ja. hoor. Ik ben, ik, ben er, ik ben er heel blij mee. Ja, ja, ja. En, uh, wij ook, hoor. En we hebben er zelfs uh, vier zalen voor ingeruimd, dus we pakken ook uh, groot uit. Uh, ja. En met die tentoonstelling hebben wij georganiseerd in het kader van onze serie Wijk de te Kijk tentoonstellingen. Oké. Okay. En dat pikken we altijd uh, zo eens in de twee jaar halen zijn wijk eruit. Zo we vorig jaar uh, Sinneveld in Haarlem Noord. Mm -hmm. En uh, soms maak ik een uitstapje naar buiten Haarlem. We hebben over Veen al eens gehad. En uh, uh, heemsteden. En nu Zandvoort. Dit jaar de keuze op Zandvoort. Ja, 200 jaar uh, bouw aan een badplaats. Hè? Dat is een Ja, waarom? De... Ja, ja, hartstikke leuk. Uh, wat, uh, als ik daar naartoe ga, wat kan ik zien? Nou ja, wij beginnen in Zandvoort. Uh, gaat dit jaar ook zelf vieren dat het uh, 200 jaar badplaats is. Mm -hmm. Uh, dus wij zijn eigenlijk uh, begonnen rondom uh, de bouw van het groot badhuis in uh, Zandvoort. Het eerste echte uh, uh, hotel waar je zee, zeebaren kon nemen. Ja. Uh, dat is voor ons eigenlijk het uh, startpunt voor de expositie. We kijken daarvoor ook wel even hoe Zandvoort was als vissersdorp. Uh, welke rol de visserij speelde en de duinkpiepers bijvoorbeeld. En dat uh, Zandvoort ook geen haven had. En, uh, en, uh, maar we zoomen vooral in op die uh, overgang van Vissersdorp naar uh, Badplaats. Ja, en, en het feit dat het uh, geen haven had... heeft natuurlijk heel veel, uh, heel, heel veel betekend voor Zondvoort, hè? Uh, ja, dat, ja, dat kan ik uh, moeilijk inschatten. Uh, het, nou ja, kijk, als je, als, je, als je een haven hebt... dan gebeurt er toch veel meer... als je uh, het ja. vergelijkt met Scheveningen. Ja. Of met... Ja, uh, ja dat, zijn, dat zijn dan... Uh, maar het is vanaf ja. het uh, begin uh, 19e eeuw uh, werd het langzaam ingehaald uh, voor uh, het imago van een badplaats. Ja, 1826, hè, dat is of 25, 26, dat is dan het beginpunt dat uh, in, in Engeland was uh, de jaren daarvoor al de, de badcultuur opgekomen. Het leven mm -hmm. van uh, zeebaden. En dat, dat deed vooral de goede burgerij. En toen uh, in 1825 had je in Haar of in uh, Zandvoort een paar mensen zoals Barnaar en van Lennep... En die dachten van, daar liggen bij de badcultuur, daar liggen ook kansen voor Zandvoort. Ja. En dus wat een breder bron van te hebben dan alleen de visserij. Het Groot Badhuis is gebouwd op initiatief van Willem Banaar. Waarvan nu ja. de, de Boulevard Banaar vernoemd is. Ja, ja, ja. zeker. En, en, wat, ja, dat, dat, dus we kunnen een, een klein stukje de geschiedenis in als we naar, naar, het, naar het museum gaan. Ja, kan, ik, kan ik het een museum noemen? Uh, het is een museale instelling, laat ik zo zeggen. Oké. Okay. Uh, je mag met een museumkaart ook gratis naar binnen. Dus uh, wat dat betreft uh, is het, uh, het doet het gewoon mee met alle musea. Mm -hmm. uh, maar het heeft niet echt een eigen collectie. Dus in die zin is het geen museum. Nee, nee. Uh, nee. Er draait ook vooral vrijwilligers. Hè. We hebben 2,2 uh, betaalde kracht. En okay. er zijn 100 vrijwilligers die uh, eigenlijk heel veel uh, organiseren. Wat leuk. 29 ja. juni uh, is, is het uh, uh, geopend door ja. uh, burgemeester uh, David Molenburg. Ja. En hoe was dat? Ja, leuk. Heel goed. Uh, het is uh, ja, de gemeente Zandvoort is er natuurlijk ook heel blij mee dat wij dit doen. Ja. En, en, nee, dat was een hele leuke opening. We kijken niet alleen naar het verleden trouwens, hoor. we kijken ook vooruit. We kijken vooral naar de kundige ontwikkeling die Zandvoort heeft doorgemaakt vanaf uh, dat groot badhuis. Maar hoe dan... Uh, ...in de 19e eeuw al die historische hotels daar zijn gekomen. Mm -hmm. Wat een prachtige uh, uitstraling Zandvoort toen had. Dat je ook zelfs tijdens uh, de reincissie daar bezoek van. En uh, ook de, de impact van de Tweede Wereldoorlog... ...en de aanleg van de Atlantikwald, toen heel veel gesloten is... ...en na yep. de oorlog die wederopbouw begon. Mm -hmm. En we kijken ook vooruit, naar de toekomst. De, de, of, uh, Zandvoort heeft natuurlijk ook een omgevingsvisie opgesteld... Uh, daar kijken we even naar. Maar ook naar de, de plannen voor de herinrichting Boulevards en de plannen voor het Badhuisplein. En de plannen voor uh, de Antret bij het station. Al dat soort zaken worden bij ons ook uh, belicht. Leuk. Um, ja. uh, hoe, hoe, hoe, is de, hoe, hoe gaat het met de bezoekers? Nou, volgens mij gaat het wel goed. Ik loop niet elke dag rond. Maar uh, volgens mij uh, trekt het uh, al uh, redelijk uh, veel bezoekers. Dus daar zijn we zeker tevreden mee. En zijn dat uh, voornamelijk uh, Zandvoorters? Uh, nou nee, zeker niet alleen. Uh, wij, wij, wij doen wel een soort uh, postcodeonderzoek al altijd. Mm -hmm. En uh, met, Er komen sowieso ook wel veel Haarlemmers. En, uh, nou ja, we hopen ook uh, in Amsterdam toch wel enige reclame te kunnen maken. Want Amsterdammers die komen natuurlijk ook heel veel naar Zandvoort. Dus als zij zijn geïnteresseerd in de historie van die badplaats, dan moeten ze even binnenwandelen bij het ABC natuurlijk. Ja, en er is ook een uh, publicatie over dit uh, ja. uh, gegeven. Uh, te koop bij jullie, hè, voor 14,95. Ja. Wat staat daarin? Wat, wat, uh, wat krijg ik daarvoor? Een uh, uitgebreide versie van uh, de tentoonstelling, mm -hmm. eigenlijk. Het is, uh, het is ook te koop bij de Bruna in Zandvoort op dit moment. Oké. Okay. En uh, het kost volgens mij 14,5 euro. of zo. So. Uh, nou ja, dat is een uitgebreide uh, uh, beschrijving van de historie van Zandvoort uh, vanaf Vissersdorp tot en met uh, die uh, toekomst. Oké, okay, kan, kan, kan je het een boek noemen? Jazeker. Oké, okay, ja. Ja, hier staat publicatie. Uh, ja, nee, het is echt wel een boekwerkje. Oké, oké, oké. Ja, okay, okay, okay. Um, ja waar, waar, waarom moeten mensen komen kijken? Nou, omdat Zandvoort toch wel een hele interessante geschiedenis heeft, natuurlijk. En de uh, rest, uh, ja. Heel veel gebeurt en het uh, verklaart ook waarom uh, Zandvoort erbij ligt zoals het er nu bij ligt. Mm -hmm. En uh, dat is uh, leuk om te weten. Het Zandvoortmeer is ook alleen van het strand. En uh, we komen trouwens ook nog uh, in het najaar met een architectuurgidsje over Zandvoort. Oké. Okay. We vooral de, de, de projecten die de laatste 50 jaar uh, zijn gerealiseerd in Zandvoort uh, voor het voetlicht brengen. Ja, het ABC Architectuurcentrum in Haarlem. Uh, wat, wat, ja, dat is eigenlijk een, een, een soort van museum. Moet, ik, moet ja. ik dat zo zien? Ja, hoor, dat mag je zeker zo zien. Ja, ja. want jullie doen meer natuurlijk. Uh, uh, uh, Haarlem in de Steigers uh, vanaf ja. 10 juli tot. Uh, ja. Oh, dat is net geweest? Nee, nee, nee. Haarlem in de Stijgers is een uh, semi-permanente tentoonstelling. Oké. Okay. Haarlem heeft een aantal gebieden aangewezen waar de komende jaren duizenden woningen moeten worden gebouwd. Een aantal ontwikkelzones. En nou ja, in die expositie Haarlem in de Stijgers volgen wij precies wat er allemaal gebeurt in die zones. Ja, en een, een expositie, de ruimte is een tekening. Wat, wat moet men me daarbij voorstellen? Uh, ja, dat is in de hal van het ABC. Daar is altijd een wisselexpositie uh, van een kunstenaar die iets heeft met architectuur, stedenbouw, ruimte. Uh, dus daar kun je, dit, dit zijn objecten die een kunstenaar heeft gemaakt, die je nu kunt zien. En uh, nou, dat is, uh, twee of drie keer per jaar uh, maken we daarvan een uh, bijzondere expositie. Ja, en het is, het is wel heel bijzonder dat jullie dat zo doen. Ja, het is. Uh, het is niet ABC, zo bekend, hè, denk ik, ABC-architectuurcentrum. Uh, nou, in Haarlem valt het reuze mee wel. En landelijk gezien is uh, ABC echt wel een van de grote uh, lokale architectuurcentra. Je hebt Arkham in Amsterdam, dat is de grootste, maar dan komt al gauw het ABC in Arlem. Ja, ja. We staan ook al ruim 35 jaar in dus, uh, Oké, okay. als, als, als ik naar Panorama Zandvoort ga, en ik uh, wat, wat, wat kost het om binnen te komen? Nou, met je museumkaart mag je dus uh, gewoon gratis naar binnen. Uh, je hebt met de Halenpas ook, maar die hebben Zandvoort dus natuurlijk niet... Uh, anders is het uh, entreekaartje 5 euro. Oké, okay, 5 euro. Maar en, uh, en voor dat geld kan ik dan ook uh, de ruimtes en tekening... en presentatie puienpracht ja. Pracht en Haarlem in de Stijgers bekijken. Ja, ja. Dus ik ben een half dagje bezig. Zeker, nou en of. En we hebben een leuke buur ook met het Verwijmuseum Haarlem. Dat is ook altijd een leuke combinatie. Dus, uh... ja, um, um, waar, uh, ja, ik zie hier ABC Architectuurcentrum... Haarlem.nl, daar kun, uh, kunnen we alles uh, bekijken en, en, uh, en zien. Uh, ja, ja uh, uh, is er ook uh, uh, kinderactiviteiten? Die hebben jullie oh. ook. En ja, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat is vooral Lego. Oké. Okay. Uh, wat je daar kunt doen. En we doen ook al met de uh, heet het? Kids doen we mee. Uh, dat soort activiteiten. Maar uh, uh, je kunt... Uh, altijd uh, terecht om even te gaan legoen met je kinderen. Wat leuk. Ja. ja het is nou, hartstikke leuk. Ik, uh, ik ben nu al enthousiast. Nou, kom langs. Zeker. zeker. Ben je al geweest? Nee, nog niet. Nee, langs. nog niet. Zeker niet. Nee. En, en, uh, nou. Maar ik vind het wel heel interessant. Ik ben, ja, ik vind zandvoort interessant. Maar dat komt ja. ook omdat ik er vandaan kom. Ja. En, uh, ja. Dus, uh, nou, ik mag u heel veel succes wensen met uh, de komende... want het, het loopt door tot, uh, tot nog een tijdje... Ja, half november volgens mij. Half november. Dus, eh, ik heb datum niet in mijn hoofd, maar ergens... Eh, ja, tot, uh, ja, tot 16 november. Ja. Tot 16 november. Dus uh, nou, nou, we ja. hebben nog even... Als het een beetje minder weer wordt, is het leuk om dit soort dingen te gaan doen. Ja, dat zou ik zeker doen. Hartstikke ja. goed. Oké. Okay. Nou, mag ik u hartelijk danken, Henk Grijs. En uh, heel veel sterkte en succes met Panorama Zandvoort in de komende periode. Oké, okay, prima. Wij, dankjewel. Wij doen nog een stukje muziek. Ja.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 All kind of smooth cookies, that's why I'm mad that you when I sleeping. So let me show you around while you sip your TG, but no coca, loco boom, while I take a peeling. When I home, my baby, you say I do it nicer. I like my chicken, red, right the lemonade, and that's what you get when you shout at jump. -o. Now I gotta go, yo, Coco. Put me on. Dan weten uh, we het wel. Wat was het ook weer, uh, Marja? Het is Mr. President met uh, Coco Jumbo. Coco Jumbo. Ja, het is, uh, het is wat het is. <lacht> uh, <laughs> ik, heb, uh, nog, uh, ja, ik wil nog wel één keer uh, zeggen. Doorlaatbewijs voor de, voor de Formule 1. Als je hem op 23 juli nog niet in huis hebt... moet je hem zelf aanvragen. En uh, Je kan de kentekencheck doen... om te kijken of je het automatisch krijgt. En als je een, uh, zeg maar een extra doorla doorlaatbewijs wil aanvragen, kan dat tot en met 15 augustus. Dus het is uh, over drie dagen. Dus uh, kijk even op uh, de gemeente Zandvoort uh, uh, website. Dan zal het er ongetwijfeld op staan. En dan kan je uh, dit doorlaatbewijs uh, krijgen. Want het is heel onhandig als je, als je hem niet hebt, want je komt er niet in. Hè, ja, inderdaad. Maar... Waar of niet? En je, je wordt heel snel uh, doorgelaten hoor. Ik, ja, en, en terug. Ik vond het ook best wel handig. En terug de eerste dag. Ja, ja. Nou, we, we hebben het weer gehad voor vandaag. Ja. Uh, ik uh, bedank uh, Marja voor je geweldige muziekkeuze. En je, en je techniek, want uh, Marja doet altijd de techniek. En Marja is ook, uh, uh, uh, je werkt bij de, bij de Dierenambulance. Ja. Uh, ja, dat is een mooi vak natuurlijk. En we hoorden het vanochtend al. Dat, uh, echt heel leuk. Ik heb uh, hond... mijn eerste zwaan gevangen. Echt waar? Ja. Die zijn best gevaarlijk, hè? Ja, dat, dat was best wel... Uh, pittig. Ik kan iets van... Uh, <laughs> ja, die zijn best pittig, ja, dat weet ik nog, ja. ja maar, uh, is het goed, goed gegaan? Ja? ja, hoor. En wat had hij? Hij was een uh, garage binnengelopen met hele dure auto's. Oeps. Ja, dat vind, <laughs> vinden die auto's meestal niet zo leuk. Nee, die man ook niet. <laughs> Hoeveel hebben we nog, Marja? We hebben nog 35 seconden. Oh, we hebben nog 35 seconden, dames en heren. Dan kunnen we meteen even zeggen dat en uh, dat, uh, iedereen een hele fijne, fijn weekend wensen. Het wordt prachtig weer. Dus uh, we kunnen met z'n allen naar het strand en uh, lekker op het terras zitten. Geniet ervan. Maak er wat moois van. Want uh, ja, uh, het is zomer in Zandvoort. En uh, als het zomer is, is het, hoef, je, hoef je eigenlijk ook niet weg, hè? Nee. Nee, je hoeft eigenlijk niet weg. Ik kom net uit Zuid-Spanje. En toen kom je hier en denk je: ja, het is hier zo leuk. En lekker. En vrolijk. Dus, nou ja. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.